Drie uur, René van Brakel met het NOS-journaal. In Parijs wordt de overwinning van de socialist François Hollande... bij de presidentsverkiezingen massaal gevierd op het Place de la Bastille. Tienduizenden mensen zijn er samengekomen... en hebben de nieuw gekozen president met veel gejuich ontvangen. Hollande kwam kort na middernacht aan op het plein en sprak de menigte toe. Hij noemde zichzelf de president van de jeugd van Frankrijk. En hij zei trots te zijn dat het Franse volk... hem de verantwoordelijkheid van het land toevertrouwt. De plein is traditioneel de plaats waar links-Frankrijk zijn overwinningen viert sinds de revolutie er in 1789 begon. Het is nog onduidelijk of de twee traditioneel grootste partijen van Griekenland samen een meerderheid hebben in het parlement. De twee partijen zijn door de kiezeren afgestraft voor de forse bezuinigingen die worden doorgevoerd onder druk van Europa en het internationaal monetair fonds. Samen komen de twee partijen nu uit op bijna 40 van de stemmen. Nu hebben ze nog twee derde van de zetels in het parlement. Extreem links en extreem rechts wonnen juist fors. Veel Grieken hebben uit woede op splinterpartijen gestemd... om een signaal af te geven aan de politiek.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 Hij benadrukte dat de president het beleid bepaalt. Het standpunt van Biden lijkt te verschillen van dat van president Obama. Die is wel voorstander van een geregistreerd partnerschap... maar heeft zich nooit openlijk uitgesproken voor een homohuwelijk. Dat onderwerp ligt gevoelig bij zwevende kiezers. Het weer half bewolkt en kans op mist. Het is tussen de 2 en 5 graden. Overdag wisselen wolken en zon elkaar af en het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 er nog even door, deze Sam Sparrow. Nou, volgens mijn dochter heeft dit nummer swag. Als ik verder niet uitleggen wat dat precies is, alleen dat het lekker is. Nou, snap ik wel. Ik heb het gehoord. Zeg, wat is nou eigenlijk het goede leven, hè, dat ik hier al zes jaar lang in de nacht loop te brengen? Nou, ik fietste het Oosterpark door en ik ging het vragen aan mijn buurtgenoten op de Amsterdamse Dappermarkt. MUZIEK Wat heeft de dichter Bloem ook weer gezegd over deze straat? Ja, maar... Zo Dom en gelukkig in de Dapperstraat. Oh, dat kan wezen. Dat weet ik wat, wat is niet. voor u het goede leven? Ja, gezondheid. Gezond blijven. Dat is het allerbelangrijkste. Wat is nou een dag waarin je je heel erg goed voelt? Ja, als ik dan geen pijn heb. maar als je met je gezondheid en je moet 15 pillen per dag nemen. En je, en je hebt elke dag pijn. 24 uur per dag ben je blij als je een goede dag hebt. Geen pijn. Dat geldt dan schijnt het zonnetje en alles voor mij. Dat, dan lijkt ik wel of ik de lotto heb gewonnen. Ja, net als deze dame op de Amsterdamse Dappermarkt denken veel mensen natuurlijk eerst aan gezondheid als je ze naar het goede leven vraagt. Maar er is natuurlijk meer. Nou, toch alles wat mijn hartje begeert. Als mijn, als mijn bordje maar gevuld is met lekker eten en een boterhammetje, dan ben ik al een tevreden mens. En een mooi bosje bloem op tafel, nou, dan ben ik gelukkig. Ja. Nou. Zo simpel kan het goede leven zijn. Daarom is het beter een beetje door te vragen, zoals bij deze moeder en dochter. Als je gezond bent. En verder? Gezond en een beetje rijk. <laughs> en als je nou niet een beetje rijk bent, maar wat maak je dan gelukkig nog? Mijn kinderen en mijn kleinkinderen. En voor jou? Precies hetzelfde. Op de tv? Pre precies op de tv? Nou, nee, nee, op de radio. Nee, het, op de radio. Nee, precies hetzelfde. Gezondheid is, dat is alle geluk. Zijn er zijn momenten door de week die je realiseert van, hé, ik ben toch gelukkig. Als ik thuis zit en mijn man is thuis van zijn werk en mijn kind komt, ja, en, en mijn kind zit te spelen. Je zit op de bank, dan kan je je zo geweldig voelen dat je denkt, dit is het. Ja. Ja. Dat zijn mijn gelukkige momenten. Sommigen zijn voor het geluk geboren. Ik voel me altijd goed. Vooral morgens ben je opgestaan en dan zeg je, oh God, ik heb het daglicht gezien, dank God. Ja, ja tuurlijk. Ja, je staat altijd positief op? Jawel, altijd. Altijd. En waar haal je dat vandaan? Dat positieve? Ja, voor mezelf. <laughs> je bent gewoon een gelukkig mens, dus? Ja, altijd. Ik voel me ook altijd gelukkig. Heerlijk? Ja, tuurlijk. <laughs> ik voel me altijd goed. Echt waar? Ja, hoor. En wat is dat dan? Ik ben gelukkig. En hoe komt het dat je zo gelukkig, ja, ben gelukkig bent? Gelukkig getrouwd en uh, goede kinderen. Dat dus... is klaar. klaar. En bij anderen ligt het, ja, wat gecompliceerder. Een goede leven van mij? <laughs> dat hebben we hier. Bijna niet. Hoezo niet? Zon, stranden. Het hoeft geen uh, geweldig huis te zijn hoor. Nee? Gewoon een lekker hutje ergens op het strand. Wanneer zeg je nou, nou voel ik me echt gelukkig? Nou, ik voel me elke morgen als ik opsta gelukkig. En hoe komt dat? Gewoon Gewone instellingen. Mijn eigen instelling. Geen stress. Geen werk ook? Uh, werk, ja. Ik werk wel eens. <lacht> wel eens, ja. Ja, wel eens. Ik kan toch niet de baan van mijn dromen vinden. Dus uh, daar houdt het op. Wat zou je willen doen? Schilderen en dames versieren. Mag dat niet dan? Dat is dat een goede hobby? Dat is een hele goede nee, hobby. Ik word liever versierd hoor. Het liefst zou ik een lekker barretje willen hebben. Maar dat is heel moeilijk hier in Nederland. Te veel belasting. En daar stress ik van. En van stress word je niet gelukkig. Kortom een visieuze cirkel. En op een bankje in het zonnetje bij de Dappermarkt wacht hij een magische doorbraak. Gewoon rustig af. En door maar weer. Het goede leven, nou dan vraag je me wat. Uh, het goede leven, dat vind ik, lekker doen wat je zelf wil. En uh, als je centjes in je kontzak hebt, dan geef je die lekker uit. Heb je ze niet, dan wordt het wat minder. En lekker een beetje lol schoppen in je leven. Niet te serieus, vind ik. He, eindelijk iemand die niet over gezondheid begint. Een lekkere neutje pakken, een wijntje drinken met een sigaretje erbij. Dat vind ik leuk. En dan ben ik gelukkig. Je een schijnt, je in je thuis zitten en lekker er, samen lekker even keuvelen. Sigretje, ja. wijntje. Ja, ja. Maar rook jij niet te veel? Ja. Ja, ik ook. Ja, ja. zij ook. Kenker. Maar ja. dat is dan erg jammer. Want ik ga toch wel doen. je de nog uh, mij gedrukt maken? Ja. Nou, een paar jaar die we nog te leven nee, hebben. Kom ja, maar hoor. dat je niet straks in een rolstoel belandt. Nee, nou, nee. Dat zien we dan dat wel dat weer, hoor. Maar eigen... dat, dat komt echt niet vertrokken. Dan laat ik me eigenlijk wel een prikje geven. <laughs> hey, ga je nog iets leuks doen dit weekend? Toevallig? Ja. Nou, ja. Ik krijg zondag in mijn tuintje zeven mensen of visite dus. Komen ze allemaal voetbal kijken ofzo, of zo? Nee, ben je gek. Nee, kom op. tijd moeten ze van tweeën wezen, want dan wil ja. ik met mijn voeten op de tafel. Ja. <laughs> niet niet daar moeilijk en ook nee. niet mee eten, heb ik gezegd. Oh nee? Nee, nee, nee ik ga nee. geen eten koken Je krijgt een hapje en een pootje en dat is het goed. En een borreltje. En een borreltje erbij. En een secretje erbij. <laughs> Heel plezier dan. Ja. Hè? Dankjewel. Bij de Haringkar worden we wat serieuzer. Dames, wanneer is het leven goed? Als je gelukkig bent in je hart. En wanneer ben je gelukkig in je hart? Als je eens een keer tevreden kunt zijn met wat je hebt. Als je zo eens kijkt naar het Achterhuurjournaal of je kijkt en luistert eens een keer goed naar de mensen om je heen. Dan besef ik me hoe ongelooflijk bevoorrecht ik ben. Ik ben gelukkig in mijn relatie en gelukkig in mijn werk. En het is ook een kwestie van keuzes maken. Want geluk komt niet zomaar. Moet je wel een beetje afdwingen ook. Je bent een gelukkige kiezer dus. Je hebt goed gekozen. Ja, maar soms moet je ook tot de bodem durven gaan. Want je weet ook gelukkig niet door waarde in te schatten als je niet weet wat verdriet is. Nee. Het hoort dus wel bij elkaar, hè? Absoluut. Laten we daar eerlijk over zijn, Absoluut. hè? Absoluut. Alleen maar gelukkig zijn, dat, dat is ook niks. Nee, ja, nee natuurlijk nee. niet. Want dan, dan is het ook gewoon. Dus je moet wel alles meemaken. Dat is zo. Eén gebakje. Kijk, één. Okay. Meneer, wat is het goede leven? Lekker haren. Wat? Lekker haren? Ja. Ja. Ja, ja. En verder? En verder, mensen, iedereen, blij en aardig. Gewoon blij aardig. Dat ja. Ja, uh... nou, is al heel wat. Wanneer voelt hij zich extra gelukkig? Heb goed geslapen? Als je goed geslapen hebt. Ja. Oké. Okay. En verder? Ik ga uh, goed slapen, goed eten, uh, goed wakker Goed wakker worden. <laughs> Mooie vrouw. Mooie vrouw. Erbij. Ja. Uh, ja, ja. <laughs> en dan komt de dame met een interessante vraag. Waarom neem je dit nou allemaal op? Is dat omdat het voor een bepaald programma is of zo? Of ga je nou s'avonds, als je zelf diep in de put zit, al dit allemaal beluisteren? Wat een fantastisch idee! Mensen vragen naar het goede leven als een vorm van zelftherapie. Maar ze heeft wel gelijk hoor, want ik zit dit allemaal met ontzettend veel plezier aan elkaar te plakken. Bij diezelfde haringkar tref ik nog zo'n levenskunstenares. Wat is voor jou het goede leven? De kleine dingen. Respect hebben voor elkaar en kijken wat, wat er om je heen uh, gebeurt en wat je ziet, de natuur, uh, het dagelijks kunnen eten. Als ik kijk naar mijn kinderen, ja, dan ben je heel gelukkig. Nu ben je aan het oogsten, want ze zijn beide de deur uit. Eentje is pas getrouwd en die andere is druk bezig met de woning aan het opknappen samen met haar vriend. Ja, dan denk je, nou, dan heb je het als ouders toch op dit moment uh, toch wel goed gedaan. Je bent daar heel trots op en gezegend ook dat jou dat overvalt en overkomt. Ja, ja en ook... Uh, Ik doe heel veel vrijwilligerswerk. En wat je daar ook weer geval terugkrijgt en ontvangt... Ja, ja, ja. dat is heel verrijkt voor jezelf. Ik zeg wel eens, ieder mens zou vrijwilligerswerk moeten gaan doen. En dan, dan zien ze hoe rijk je bent dat, dat alles beweegt en alles doet. Want we vinden het vaak zo gewoon, maar het is niet gewoon. Maar ja. wat zij zegt, om je geluk te ervaren... moet je ook af en toe het ongeluk hebben... Zeker, want daar leer je natuurlijk heel veel van. En dan haal je weer andere dingen uit. Hè? Dat verrijkt wel jezelf, dat klopt. En ik ga zelf al 23 jaar naar Loers toe als vrijwilliger. Nou, ja, want ze denken loers Dan zien ze natuurlijk, hè, als je daar naartoe gaat, je bent ernstig ziek, je wordt beter. En dat is het niet. Maar mentaal en fysiek komen de mensen gesterkt terug. En dat vind ik altijd het wonderlijke altijd van Loeres. Je hebt te maken met zieke en gezonde mensen. En dat bij elkaar en, en geen tv en krant, maar gewoon echt voor elkaar zijn, een luisterend oor. En daar haal je zo ontzettend veel uit voor jezelf, dat je gewoon heel rijk bent. Heel rijk. Mensen beseffen niet hoe rijk we eigenlijk zijn. Gewoon wat meer voor elkaar over hebben, respect hebben. Ook al valt het niet altijd mee, ook al stoot je wel eens je neus, maar relativeer dingen. Maar, en dan is het leven goed. Oh, zeker. Zeker. Ja, jij ja. ja, kan daar uren over door? Uh. Oké, okay, ja, nou, goed. Dan dat, dat, zit u bij de KRO helemaal goed. Ja. Ook de volgende dame weet waar je het goede leven in ieder geval ook kunt vinden. Gewoon hele kleine dingen. Eigenlijk zoals gisteren mijn dochter kwam met een vriendin... die hoog en breed getrouwd is en twee kleine kinderen. Dan komen ze als giechende schoolmeisjes binnen. En dan gewoon gieren en lachen en zo. Nou, dat is gewoon genieten. En hier gewoon lekker eens een marktje pakken. En uh, gewoon ja, blij zijn met de kleine dingen. Nee, op zo'n moment dat die meiden binnenkomen lachend... dat je dan even dat geluksgevoel door je heen schiet, ja, hè? echt. En dan, als ze we dan weggaan en je denkt... wie heeft nou dat vaccinelichtje aangedaan? Nee, is het een nep-vaccinelichtje? Ik blaas als een gek, weet je, om nooit meer uit te krijgen. Is het ineens op batterij? Nou ja, dat zijn dan van die hele kleine momenten. Heb je dat dochter je vast... stiekem bij je achtergelaten? Ja. Om je te pesten? Ja, waarschijnlijk wel. Zo, van nou, ja, dan staat ze lekker als een de gek, de gek de te blazen. En dat deed ik ook. Toen had ik door dat het uh, op een batterijtje... of weet ik, wat geen. Maar ja, dat zijn gewoon zo de kleine momentjes. Ja. En uh, mooi weer. En gewoon veel vrienden om je heen. Ja. moet je zelf aan werken. Ja. Als jij het voor andere mensen gezellig maakt, komen ze ook graag naar jou toe. Dus meneer, dat is gewoon heerlijk. Geven, een beetje geven. Een beetje, een beetje boel geven. Maar dan krijg je ook een hele hoop terug. En zo val ik van de ene in de andere levenswijsheid. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, wanneer is het leven goed? De zon, vrede met mezelf en een heleboel gezelligheid. En waar komt die gezelligheid vandaan? Van wie moet die komen? Voor jezelf. Jij moet het maken. Je moet het niet naar anders zoeken, ergens anders. Het zit in jezelf. Opstaan elke dag. En je ziet de zon scannen. Je huis is schoon. Wat meer kan je vragen? Goede maaltijd. Het zit niet in geld? Ja. Nee, het zit niet in geld. Geld is uh, belangrijk. Maar ik bedoel, als je het niet hebt, dan. kijk. Als je denkt, oh, nou, oh, oh, ik moet geld hebben... dan maak je jezelf ook gelokkig. Want je kreeg het toch niet. Dus je moet tevreden zijn met wat je hebt. Dat is mijn... Uh, zo denk ik, hè. Kijk, als ik zeg nou, ik wil, ik moet... dan maak ik mezelf ook gelokkig. Nou, anders het komt, prima. Maar als het niet komt... ik moet gelokkig zijn in mezelf. Van deze donkere dame uit Brits-Giana... over naar de zwartste en knapste man... die ik op de Amsterdamse dappermarkt kon vinden. Het goede leven? Nou... Hier op dit aardbodem is het zeker weten niet. Echt niet? Nee? Maar wanneer voelt u zich goed? Als u gezond bent en uh, ja, je moet ook geld hebben om uh, het leven te leiden, dan voel je je goed. Maar als er geen geld is, dan voel je je ziek en dood. Ja, dat is wel zo. Maar u bent volgens mij best wel gelukkig. Ja, jawel. jawel. En hoe komt het dan dat u gelukkig bent, omdat u genoeg geld heeft en gezond bent? Nee, ja, ik ben gezond uh, enerzijds. Ja, of althans je denkt dat je gezond bent, want je weet het nooit. Maar voorlopig voel ik me goed in mijn vel zitten. Ja. <laughs> ga je nog wat leuks doen dit weekend? Ik denk dat ik van weekend naar de kerk ga. En wat doe je daar? Binnen, daar voel ik me gelukkig als ja? ik daar ben. Ja, echt waar? Jawel. Binnen tot de heer praten, bedanken voor alles wat hij allemaal voor ons doet. Ja. En zingen doet u dat ook? Jawel. <laughs> ook in de kerk zingen? Jawel. Jawel. Echt waar? Ja. Oh, wat leuk wat zingt u? Ja, nou, nou verschillende liederen. Het hangt van uh, de pastoor af. Dus wat je zegt van een uh, lied zo of lied zo, dat zingen we. Maar dan zijn we er toch. Maar wanneer u echt gelukkig bent, is als u daar staat te zingen, volgens ja, mij. Jawel, jawel. Maar dat zeg ik eens, als ik daar in de kerk zit, dan voel ik me gelukkig. Ja? Het lijkt net alsof ik in een andere wereld ben. Ja. Nou, hoe komt dat nou? Misschien uh, krijg je de zegen van de Heer, ik weet het niet. Het gevoel kan ik niet teruggeven. Niet. Kan je niet omschrijven, bedoel je? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Op het dus moment de... dat je binnenkomt, dan voel je een heel ander mens. Ja, ja. En je voelt net of je hier thuis wordt. Dan ben je, hoor je wel op aarde te zijn dus. Ja, ja. Want het eerste wat ik zei, ik zei van wat is het goede leven? En toen zei u niet hier op deze aarde. En nee, want ja, het is een heel zondige aarde. En ja, nou als u die kerk instapt, dan stapt u een beetje uit die zondige wereld ja. en voelt u zich goed. Ja. Maar lukt het ook wel eens buiten die kerk om u, om u goed te voelen? Jawel, ja, maar dat uh, doe ik thuis. Thuis. Ja? Gewoon lekker thuis op de bank. Ja. Goed eten. Ja, ja. Ja. Bolletje erbij. Ja, ja. ja. ja. <laughs> Hoe heet u? Mijn voornaam is Otmar, familienaam Lou Alfou. Het is een Chinese naam, maar ik ben geen eens. <laughs> u komt uit oorspronkelijk uit. Suriname. Dat is ja. een verrassing. <laughs> Ja, uit het uh, VPRO-archief nu een, uh, een klein, uh, niet-gepland interview uit 1980... uit het programma het VPRO Radiotheater. Dat is opgenomen in de tijd in het Zoeterijn Theater. Joop van Tijn... Er uh, is een gast niet komen opdagen, maar Johnny van Doorn is aanwezig omdat hij ook later die, uh, zou optreden en die laat zich interviewen. Nou ja, hij nam uh, vooral de gelegenheid te baat om ja, eigenlijk gewoon een extra performance neer te zetten. En zijn onderwerp, beroemdheid in Nederland. Johnny van Doorn, um, en ik ben ontzettend blij dat hij er zit, hoewel het voor mij wat minder leuk is om iemand te interviewen die ik. Uh, bewonder, niet in plaats van veracht, want oh, dat gaat. is. Ik dat is wel leuk. Elke, elke uh, edele opmerking, ja. edelheid strilt me even Het erg is dat ik je niet in de stemming probeer te brengen, maar dat het ook zo is. Um, we zouden het een beetje gaan hebben over uh, de roem en de beroemdheid. Want uh, je hebt uh, jaren boeken geschreven, je hebt jaren zelfs... Uh, zo nu en dan opgetreden. Nu ben je regelmatig in dit programma, dat wil zeggen in de voorganger van dit programma. En je bent een paar keer op televisie geweest, een aantal keren, en je bent plotseling beroemd. Hoe voelt dat? Nou ja, dat is Hollandse beroemdheid, noem ik dat. Dat is Hollandse gala. Hebt, dat staat dus er helemaal nergens op. Het komt er in feite op neer. Dus uh, als je die tijd zit te schrijven. Uh, en je komt niet in de openbaarheid via bijvoorbeeld een microfoon... zoals hier, voor de radio oh. of via de televisie... Uh, dan uh, wordt al heel snel gezegd... Uh, waar is hij gebleven? Waar is hij, zelfkikker gebleven? Uh, en nu ben ik een aantal keer wel voor de radio geweest... en ook nog eens een keer voor de televisie geweest, drie minuten... en dan denk ik zo eens uh, dat je... dan nou ben je beroemd, Ja. Oh. En dan heb je ook, uh, dan denken ze ook... Uh, mijn schoonvader belde nog op die dat ik een uh, uh, kleine miljonair was geworden. <lacht> ik heb uh, er 50 gulden voor gegeven, voor die uh, televisie uitzending. Ja, maar radio betaalt veel meer, hè? Radio betaalt dan iets meer. Uh, mag ik voor de Belastingdienst niet opgeven. Maar in elk geval, ze denken dat je een man in bonus bent. En uh, dat je er bent. Uh, daar komt het... Uh, wat, zeg, wat zeggen die mensen dan? Nou, als je dan... Uh, je komt dan wel eens in de stad of in een huizen... In gelegenheden. En die mensen zeggen altijd precies steeds hetzelfde. Ik was s morgens wakker. En dan ben ik er tien huizen binnen geweest. Binnengedrongen. Tien cafés ben ik binnen geweest. Om dat te onderzoeken. En wat hoor je dan? Zowel juffrouwen als uh, heertjes. Mannen en vrouwen zeggen altijd... Het gaat toch goed weer met je. Dat hebben we hier voor de radio gehoord. <lacht> en dat heeft wel iemand met de continuering van de radio te maken. Omdat je niet één keer ervoor bent geweest. Maar tien keer ben je voor de radio geweest. Het heeft te maken met de magie. Van de herhaling. Elke keer hoor je weer. Wat gaat er toch goed met je? En op een moment heb ik te, net 50, uh, flesjes even, nee, niet flesjes even, 50 glaasjes hier nevel op. Dus, uh, en een tien glazen bier. Of, uh, en dan ben ik al uh, een uh, week ben ik al helemaal doorgezakt. Ik ben heel sterk van lichaam. En ik praat nog altijd heel helder. Dus ik kan er allemaal heel goed tegen. Ik sta ook s morgens om 6 uur op en neem ik meteen een morfine zetpil, zoals iedereen weet. Nou, zeven, half acht begin ik meteen met uh, drie zeven peper marihuana. En dan begin ik meteen met tien bier zo. Dat, dat kan ik al heel lang tegen, dat vind ik allemaal kinder, kinderspul. Oh, maar, is... maar, maar, maar ze zeggen omeens, voel ik me tot als ik iets vijftig glazen jenever op heb... voel ik me inderdaad wel eens rillerig en angstig oh. en een beetje bang. Een beetje paranoïde. Hoe, hoe komt dat dan? Nee, dan zeggen ze omeens, het gaat toch goed met je? Dan voel ik mezelf helemaal niet goed. Dus ik voel me fysiek, uh, ik voel voortdurend dood ik denk, ik leef nog maar één maand of twee maanden. Dus ik wil, ik vind het wel leuk hoor, dat succes. Maar ja, het is een Hollands succes. Ik wil die kan ook in de telegraaf gaan schrijven. Ze hebben wel eens aangeboden om een column in de Telegraaf te gaan schrijven. Dan kon ik wel duizenden gulden verdienen. Ik zeg: dank u wel. Dat doe ik nog. Ik blijf altijd even een totaal ultra-linkse. een beetje enigszins bekakte persoonlijkheid. <laughs> uh, als, je nou, uh, als je die mensen moet antwoorden, wat zeg je dan? Heb je, heb je de, maak je daar een speciale figuur voor? Dat ken ik. Dat ken ik. ik bedoel, je bent honderd keer hoor je hetzelfde. Ze zeggen, dat gaat goed. Uh, je bent alweer. weer, zeggen ze dan weer. Ja. En je hebt ook tijden gehad dat ze dat uh, helemaal niet zeiden. Toen ik er helemaal niet was, zei werd je juist beledigd. Dan kreeg je een glas bier in je bek uh, gesmeten. Want ik ben nogal wel tramelijk brutaal in een café. Ik wil wel eens een opmerking maken. Ik ben een van vijf een, een, een, een, een glas bier in je bek gesmeten. Maar die tijd... Dat ik tegen die vrouwen iets uitleggen over de natuur en over uh -huh. de stad en over het leven. <lacht> en uh, dan, dan, dan luisterden ze niet naar, ik kreeg een glas bier. En nu kan ik urenlang doorgaan over de stad en het leven en de natuur. Omdat je voor een luikje hebt gezeten, zie je nog steeds een imaginaire luikje om je hoofd. Ik praal nu door een onzichtbaar luikje. Om mijn hoofd heen zit een televisieluikje. Het zit een microfoontje, een onzichtbaar microfoontje. Dat dus hebben we hier voor de radio gehoord. Dat is het snobisme in Nederland, wat, ik, wat, ik, wat mij opvalt. Is dat het snobisme in Nederland van de jaren 50... waar die toneeltoestanden ook allemaal, die vette Ko van Dijk... en die vette toneelspelers, die weers en wekkende rotstemmen... en die weers en wekkende wat je had... van mensen die niet eens een gedicht kunnen voordragen, die oude vijven. Maar je, ik ben de enige beste entertainer in Nederland. Dat, zo is het dan eenmaal. Ik kan er ook niks aan helpen. Ik ben geen opschepper. Ik kan er ook niks aan doen. Ik krijg liever meteen een hartverlamming. Maar het is nu eenmaal zo. Dus... Wat moet ik daar verder op zeggen? Ik zeg, nu luisteren ze naar mij, tenminste. Maar als ik een tijdje dan uh, weer aan, aan een nieuwe plaat... Ik ga een nieuwe plaat maken. Dus uh -huh. ben ik een maandje zitten ik aan die nieuwe te schrijven. Ben ik, niet, ben ik weer niet in beeld. En dan zeggen ze weer van, uh, ja, weggevallen weer. Hè? En die, pla die plaat die gaat over de geschiedenis, hè? Dat is een historische plaat. Die plaat heet Oorlog, heen... Oorlog en Pap. <lacht> Wat staat erop? Het uh, gaan dan in die plaat in een razende vaart door de geschiedenis heen. En dat is inside geschiedenis. Dus het is gewoon de geschiedenis van uh, mijn generatie. En niet mijn generatie, maar speciaal de vrijgevochten tak... Van mijn generatie. Ja. Dus de mensen die, die eruit zijn gebroken, die in de jaren 50, ja, die eh, geboren zijn vlak voor de oorlog, tijdens de oorlog, even na die laatste wereldbrand, maar die dan in die koude oorlog, in de jaren 50, toen ze iets ouder werden opeens dachten van die autoriteiten. Mijn vader deugt niet. Mijn moeder deugt niet. Het, het, het, het deugt niet. En, eh, je, het, en je zit op school en zo'n rector van zo'n school dat is net een, een gestapelman of een, een concentratiekamp eh, patiënt. Ik bedoel, ik bedoel de Bul, concentratiekamp beul, zoals badmeesters dat ook zijn. En eh, ik ken al die ellendelingen wel. En, uh, uh, en uh, al die, dat, dat, die autoriteiten, die niet. die, die, die ronzige praatjes uit, uit de jaren 30... of dat, dat soort smeerlapperij van die van acht, wat, wat jij nu weer hebt. En daar heb ik het over. Ik heb het over het verleden... en tegelijkertijd heb ik het over het heden. En ik maak referenties, ik maak verbindingen naar het heden toe... zodat iedereen het goed kan begrijpen wat er aan de hand is. De scholieren staan zich te verdringen tegenwoordig bij je huis... Om, om scripties over je te maken. Dat is overdreven. <lacht> maar ze zijn er in ieder geval. Ze komen langs. En ik merk een hoos... of zeg ik Een hoos of een hoos? Of, uh, oh ja. hoos op van... Hoos. Uh, hoos. merk ik op van inderdaad 15, 16, 17, 18, 19, 20-jarigen. 20 die langskomen inderdaad omdat ze benieuwd zijn naar de jaren 60. Die lopen natuurlijk het gevaar. Als je daarmee begint, dat je nu als een onwim vertelt uh, uh, over die oude jaren. Ik zeg ook tegen die mensen dat die jaren, er was geen klap aan <lacht> Ik draai dus zaken juist om. Ik zei, die 70 jaren waren juist leuk. Laatste vraag. Laatste vraag. Heb je nog iets te zeggen? Ik... <lacht> nou ja, het enige wat ik te zeg, zeggen heb, is dat, je, dat mensen meer moeten denken aan het... Uh, ja, dat brave collectief moet eruit. Die vergadergroepen moeten eruit. Het individualisme moet weer uh, hoogtij vieren. Ik bedoel, uh, gedichten moeten dan worden geschreven. Uh, niet op papier, maar de poëzie moet er weer zijn. En ik, ik heb zo het idee dat het ook wel gebeurt. Want uh, ik geloof dat die uh, andere oude rottroep zichzelf uitziekt. Die troep van die vergaderaars. En die mensen die het altijd hebben over eerste instantie of tweede instantie. <lacht> en, en die, die, die, die, die, die mafketels. Ik heb er geen woorden meer voor. Ik, ik, ik stop hiermee. Joop, bedankt. Dank je wel. Dat is alweer klaar, hè? Uh, is dat nou niet verfrissend? Ik vind dat heel verfrissend. Leven de poëzie. Hè? En niet alleen op papier. Eeuwig zonder dat Johnny van Doorn... Hè? Uh, nou ja die is al overleden. Hij was pas 45. Ik zou zeggen: leest zijn werk. Begin met uh, Mijn Kleine Hersentjes. En nou, dan ben je al helemaal hoekt. En nou, dan wil je alles lezen: hè? De geest moet waaien. Of Gevecht tegen het zuur. En die plaat waarover hij het had: uh, Oorlog en Pap. Die is nu op dubbel CD te verkrijgen. Ja, toch? En leuk om Joop van Tijn ook weer eens uh, te horen. Ja, als journalist. Fijne journalist was dat. Yes, we gaan het mysterie van Emily spelen. Uh, Jan Hemaus heeft weer een mooie tekst geschreven over iets of iemand. En u moet raden over wie of wat het gaat. En dan kun je van alles winnen. Namelijk, uh, als je het gelijk al weet na het eerste fragment... want het is opgedeeld in drie fragmenten... kan je maar liefst drie knijpkanten winnen. Na het tweede fragment nog twee en na het laatste nog maar eentje. En je krijgt er ook nog een leuk boekje bij van... Uh, van Charles van der Broek, uh, die verstript een aantal uh, liedjes... van uh, Cornelis Vreeswijk, die dit jaar, 25 jaar geleden, overleden is. Wat ook maar jammer is, toch? Hè? Maar draai je ook nog een nummertje van. Uh, ik zou zeggen, um, Joopie. Kom maar op met je bedje, Daar is het. Goed. Een bril. Je denkt dit de Braak. Ja, dat kan je ook niet helpen, Dit de Braak... Nou, je moet natuurlijk wel zo rond de 50 zijn om, om dan te kunnen denken. Hè? Om dat sowieso te kunnen denken. Tette Braak, zijn carrière, die ging via liedjes en mild christelijk verantwoord tv-cabarettenketet... naar het gezellige zaterdagavondgedoe met publiek in een grote studio... en kandidaten en die deden dan dingen om iets te winnen. En Tette Braak die keek erna en zei dan wat leuks. En dan was de avond weer voorbij... en konden de resten van de gebelde pinda's opgeruimd worden. Nou, Tette Braak is eigenlijk de allerlaatste... aan wie je in dit geval zou moeten denken. Maar toch. Tette dus. In een ander pak. En in een heel ander decor. 0800-1121. En iemand die durft te zeggen dat de oplossing zet de braak is... Die, die kom ik persoonlijk billenkoek geven. Ja? Oh, dan moet ik weer mijn draaiboek erbij pakken. Want ik zeg... Oh ja, tuurlijk, we gaan natuurlijk een, een Cornelis-Vreeswijkje draaien. MUZIEK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 is hier soms iemand die een ziel heeft gezien? Hebt u hem mee naar huis genomen misschien? Voorzichtig alstublieft, want hij is stil als porselein. Behandel hem zorgvuldig, want het kan de mijne zijn. Ah, aan de telefoon uh, Timo. Goedendag Timo. Goedenacht Aline. Hoe is het? Ja, goed wel. Fijn weekend gehad? Ja, ja. Oh, ja. Heb oh, oh, oh, iets leuks gedaan? Nou, ik zal altijd weer radio luisteren, maar ik vond het wel opvallend dat uh, de laatste 24 uur was er bij BNN was er een, een reportage over Pim Fortuyn. Ja. En ik, ja, het was zo'n turbulente tijd dat ik eigenlijk geen tijd had gehad om te huilen. En bij die reportage van BNN moest ik voor het eerst eigenlijk huilen voor Fortuyn. En dat heeft dus tien jaar geduurd. Goh. Ja. Dat... En dat vond ik eigenlijk wel opvallend. Ja. Ja, ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, omdat zo'n. Uh, ja, uh, Eerst zo'n angst en woede op straat, zeg maar, toen. Ja. En toen ben ik eigenlijk ook verslaafd geraakt aan het nieuws kijken... Omdat je dan toch die idee hebt van je moet op de hoogte blijven, je moet op de hoogte blijven, je moet op de hoogte blijven. Ja. Maar ja, je, de revolution will not be televised, zeggen ze dan, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja. ja. Nou goed, uh, bedankt dat je dit vertelt. Vind ik mooi. <laughs> ja. Een nacht van het goede leven. <laughs> Met Adelien. Ja, ja, precies. Gaan we gaan het over de doden hebben. Ja. Oh, oké, okay, maakt niet uit. Ja. Hey, Timo, wie denk jij dat het is? Ik dacht van Ali B. En hoe kom je daar zo bij? Ja, uit de braak. Uh, ik denk van, moeten we even transporteren, twintig jaar later. Nou, dan kom je bij Ali terug. Oh! Gier Montagne, weet je wel, een beetje. Oh, dan het, wat uh, grappig. toeren. Helemaal ja. fout natuurlijk. Ja, helemaal fout. Ja. Echt grandioos fout. Echt ja. zo fout. Maar wel goed gedaan. goed gepoogd, hè? Opnieuw. <laughs> Hartstikke goed, Timo. Nou blijf okay. luisteren. Zal ik doen. Oké, okay, doei. Ho uh, Antoine? Ja, daar ben ik. Goedenacht, Antoine. Goedenacht. Is helemaal, je, je belt helemaal van heel ver weg, is dan? Nou, ik val van me meer beers. En waar ligt dat ook weer? Dat ligt net onder de keuken, net onder Nijmegen. Oh ja, oké, okay, oh, nee, dat is helemaal niet zo ver. Meestal hebben we Ed uit Nijmegen die belt, maar nu hebben we dus Antoine uit Beers. Ja. Nou goed. Hey, uh, en uh, heb jij nog iets te vertellen, heb je iets leuks gedaan dit weekend, wat we mo moeten weten? Nou, niks apart. Ik, ik luister heel vaak naar jouw programma, oh, alleen ik ja? moet sparen vaak werken. Ja. Maar wat ik altijd het volde was, had hij uit in Cuba. Dat was leuk, hè? Ik zette altijd de, de aan op half zes, ja. dan uh, was ik wakker en dan word ik even een telefoongesprek uit Cuba nou, ik... Ja. Leuk, oh leuk, dat ga ik er tegenover vertellen. Dat vindt ze, vindt ze vast. Nee, ik ben zelf ook vaak een kubereer. Wat zeg jij? Mee. Wat zei je? Ik zat even door je heen, dus ik, ik, ik hoorde niet wat je zei. Nee, ik ben vaker zelf een Kubernetes dus, uh, oh, ja, een keer afwachtig. Oh, je bent zelf ook... Uh. Ja, er komt nu een, uh, een documentaire of een film uit. Die ga ik van de week kijken, met Samen met Harriet. Nou, die komt pas dus in juli in de bioscoop, maar er is een persviewing. Dat heet... Uh, uh, siete... Siete... Dias... En... Abana. Zoiets, geloof ik. Hè? Zeven dagen oh. in Avanna met Van verschillende... Nou, whatever. Daar ga ik in de tijd nog wel eens uh, iets over vertellen. We gaan nu even weer terug naar het spelletje. Wie denk jij dat het is? Ik dacht Willem Ruis? Willem Ruis? Ja, ik dacht... Maar ik denk, ja, weet ik. Nee, Mensen luisteren toch niet goed? Maar. Nee, het Nee, je denkt het braak, maar het is dus in een ander pak in een heel ander decor. Dus het is helemaal fout, Antoine, maar dat geeft ja. helemaal niks. Oké, okay, dat vonden we beter. Blijf luisteren, oké? Okay? Doeg! Tot ziens. Hier komt het uh, tweede fragment: Er borrelt weer iets. Terwijl hij al lang in Spanje woont, ja was ze op de Zuidpool gaan uh, kamperen. Het had allemaal niks uitgemaakt. Want uh, Tette maar ja, dan dus iemand anders... is synoniem geworden met alles wat genant is. En waarschijnlijk is het allemaal nog vele malen erger dan we weten... Wat we zeker weten, omdat we het met eigen ogen hebben gezien, is dat uh, lullige filmpje. Hoe lang zal dat zijn? Twee, drie minuten? Oeh, we weten ook wel. Het is onzinnig om de immense bergschuld van de halve wereld op die smalle schouders van een man te laden. Maar ja, we denken nou eenmaal graag in symbolen. Nou ja, hij is een icoon. Ted, maar dan in het buitenland dus. Het ja, is een beetje cryptisch, maar ja, als je het weet, dan weet je het. En dan is het. Bellen 0800-1121. En dan uh, draaien wij... Uh... Oh ja, het is een hele mooie plaat. The Ancestors of Rap. Hipper than hop, early rappers. En dit is uh, Cap Calloway. You call yourself a jungle king. You call yourself the jungle king you call yourself the jungle king i found out you ain't a doggone thing said the monkey to the lion on a bright summer day Say, man as a big bad cat living down the way you know he talks about your folks in a heck of a way and he says a whole lot of things that i'm sort of afraid to say while the lion jumps salty all full of rage like a Harlem cat that's left in his cage he meets the elephant up under a great big tree and he says now look here big boy it's either you or me they fought all night and they fought all day man i really don't know how but the lion he got away he came back to the jungle more dead than alive and that's when the monkey started to signify you call yourself the jungle king you call yourself the jungle king you call yourself the jungle king i found out you ain't a doggone thing <laughs> jungle king you call yourself the jungle king you call yourself the jungle king i found out you ain't a doggone thing well he worked up his temple when he was jumping up and down and his foot missed a limb and his head hit the ground like a bolt of lightning and a streak of heat the line was on the poor monkey with all four feet The monkey looks up from the corner of his eyes And he says, now, Mr. Lion, I apologize The monkey on his back, he's slick, he studies up a scheme He's trying to trick the old Jungle King. He said, "Now bear with me, Mr. Lion. Like a good lion should. Please don't tear me up and throw me all over the woods." Well, the lion jumps up and he squares off to fight. But the monkey fooled him. He was completely out of sight. You call, call you call yourself the Jungle King. You call yourself the Jungle King. You call yourself the Jungle King. I Pam, no gone thing callaway was dat. Uh, we gaan uh, naar, uh, naar Rotterdam, denk ik. Koby? Ja? Koby zit je in de beveiliging of zo? Nee, wel nee. Ik rijd gewoon kranten. Oh, je rijdt kranten. Oh, oké. Okay. Ja. Jij... Maar die haal ik bij de drukkerij en dan uh, breng ik ze rond bij de. En dan komen ze uiteindelijk bij de mensen terecht. Oké, okay, maar je bent nu helemaal in Europoort ergens? Ik ben nu in de Europoort, ja. All uh, ja. uh, Heb je een leuk weekend gehad? Jawel, jawel, jawel. Nog iets bijzonders gehad? de tuin gehad. Gepimpt, Wat dus. zijn Oh, de tuin de tuin. Ja, heerlijk. Heel goed. Wie denk ja. jij dat het is? Ik denk fort monsieur. Je denkt die tette braak en... Uh, nee, het gaat dus... Het de braak is de laatste... Ja. En dat is de laatste aan wie je moet denken. Dat nou, is de laatste van de, de hele club van Vars Monsieur. Ah ja, nee, nee. Het is, het is helemaal, helemaal niet goed. Oké. Okay. <laughs> dus blijf luisteren, want uh, als het niet geraden wordt dan, uh, en je, je hoort het laatste fragment in de uh, naam. Nou, maar misschien de volgende. Hé, hey, fijne okay. nacht nog, Kobi. Hé, hey, jij ook. Doei. Dank je dag. Har. Hallo Adeline, met haar. Goeie. Hallo, met haar hier trouwens Amsterdam. Hoi. Ja, <laughs> het was de panel. Het was de hoe is het haar? Goed, schat. Ja. Nou, uh, ik kom net uit de Bali vandaan. Oh ja, wat met was het... daar dan uh, voor uh, leuks uh, vanavond? Ja, is die pin, weet je, die achterlijke pin, ging ze denk allemaal die tien jaar dood is, weet je wel. Ja, en was, het, uh, even... was het boeiend? Nou, uh, om jullie de waarheid te zeggen. Weet je, slaapverwikker. Nou, nee, nee, zeg het maar. Het <laughs> ja. ging wel. Ik heb met Marco Pasto's was er en uh, Tineke Netelenbos was er ook, de ja. oude ja. ex-minister van de PvdA. En het is wel eens grappig om dat mee te maken, dat sfeertje allemaal. Ja. Nou, ik, en, ik uh, vind het er gebeuren hele uh, mooie programma's daarin. in, uh, in uh, hoe heet het, uh, de, Bali. de Bali. Ik ben er onder de indruk van, hoor. Juri Albrecht, die krijgt een pluim van mij. Ja. Alhoewel ik wel eens eieren heb gegooid naar uh, richting Theodorom, want ze ik... Uh, Stukje. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar nee, het was een hele boeiende avond hele leuke gesprekken gehad. En ik, ik had een foto van Piervertuin die ik drie dagen voor zijn dood had gemaakt. Uh, hier bij de Plantagestudio, die had ik een gedicht bijgemaakt, uh, geplakt. En daar had ik uit een dagboek uh, vandaan gehaald. Ja. En die heb ik dus gisteren al een beetje lopen te verkopen in de stad. En ik denk nou, dat is de gelegenheid om mijn kunstjes kwijt te raken voor een leuk ja. bedrag. Maar uh, nobody gives, gives a damn about it. The... Die art, anymore. Ja, die art, ja. Oh, nou, uh, uh, je moet nu even ergens, uh, ergens neerzetten, die foto. Ga je hem niet op Facebook zetten? Kan ik doen, ja. Huh? Ik kan het gedicht ook voordragen. Oh ja, nou, doe maar, kom maar. Nou, komt-ie. Het heet uh, Pim Im. Pim Memorial. Pim Im. Pief, paf, poef. Een mens vermoord. Een hoge stem boven het maaiveld. Tot in, in de kiem in een tril gesmoord. Die priemende kogels van de een in de ander... echoen door bij het halve volk. De wereld om mij heen en ik niet alleen van binnen verander. Mijn liefde voor de vrijheid wordt nu al stap voor stap groter... op weg naar jouw straatgraf. Het leven maakt je nooit af. Alles en iedereen die overblijft in deze tijd... En in het bijzonder, je twee lieve honden, als die eens praten konden, blijven van je houden. Voor nu en in de eeuwigheid. Ja, bijzonder. Dat heb je, dat heb je tien jaar geleden gemaakt of later? Dat heb ik op 11 mei 2002 geschreven. Dus een ah, ja. week nadat hij dood was. Ja, ja. Nou, ik vond het, ja, krankzinnig, een krankzinnige moord. Echt, echt, uh... maar goed, uh... ja. nou, nou, dankjewel nou. dat je dit hebt willen delen. Ja. Maar en nu gaan we weer terug naar het spelletje, want uh... okay. die Pim, die komt hier overal tussendoor. Dat is niet te geloven. Maar goed, wie denk jij dat het is? Uh, ja, broer, uh, ik mag niet meer kiezen, ik mag niet meer zwitsen, zei ze. Maar... Nee, ik mag niet meer zwitsen. Dus? Ik twee namen. Ja. En moet ik maar aan mijn eerste keuze houden? Ja. Ja, nou, oké, okay, maar eerlijk. Ik dacht, Ivan hier Ja, kom je daar nou bij. Helemaal fout. Ja, helemaal fout. Dat is die andere. Go door nee, die andere dit, is, dit is niet... Nou ja, ik ga het laatste fragment voorlezen. Die andere oh, was het ik ook zie, niet. Ik wil, dat... Cornelis Freek, zei ik, het boek Ik ben helemaal gek. Hij komt ja. uit mijn geboortedorp, uh, Muiden en zo vandaan. Oh, okay. Verdorie. Shit. Nou ja, jij moet, nou ja, ik ga nog een fragment voorlezen. Als je het dan weet, dan bel maar. Ja? Oké, okay, doe ik hoor. Hey, Hé, doeg. Hier komt het laatste fragment. Ted in een ander pak gebruikte de meest waanzinnig misplaatste vergelijking... in een onmenselijke situatie die deed denken aan de Tweede Wereldoorlog. Het zal wel met zijn gebrekkige Engels te maken hebben gehad en met zenuwen. Die combinatie zorgde voor een conversatie over pianospelen in het Wilde Westen. Dat je de pianist met rust moet laten. Alsof we met de Daltons en Lucky Luke te maken hadden. En dat hadden we niet. En binnenkort doet hij het allemaal misschien, moet hij het allemaal weer gaan uitleggen... Hè? aan het tribunaal in ons land. Nou, dat zien we dan wel weer. En dan zien ze elkaar ook weer. Hè? De oorlogsmisdadiger en de pianist. Tette Braak in een uniform. Denk even mee. Tette Braak in een uniform. Tribunaal. Ja? Nou ja, goed. 0800-1121, als je denkt te weten en wat gaan we draaien? Oh ja, Carmen Maria Vega. Die schrijft liedjes die mij aan het betere werk van Boris Vian doen denken. Oefen je Frans en luister naar het lied De Leugenaarster. Oh marchand, à monsieur l'agent Je mens tellement sans gênant Je vais croire que j'ai connu Brad Pitt D'ailleurs elle a pas une si grosse enfin J'aurais su, j'aurais pas venu En plus les pas si beaux venus À mes amis rien que je mens À mes amants j'ai tout appris Finalement me dis c'est Johnny que je t'aime Toi t'as du talent hein À moi À vous <rire> Merci Plus quand je me suis dit, vaut mieux faire semblant plutôt que de passer pour une cruche. Je fais croire que je suis l'autre vie de Mitterrand. Et pour alimenter le mythe, c'est moi qui ai l'arc et Johnny Deep. Hey boy, sors mes travaux, il est grand. Il était mieux, il était chiant. À mes amis, rien que je mens, à mes amants, j'ai tout appris. Et même si c'est pas très joli, je vois pas comment faire autrement. Bien sûr, tout compte fait, c'est pas facile de pas perdre le fil. Des fois je voudrais fuir, partir de là, être seule sur une île. Ben moi je m'en Tu frappes pas comme les autres qui riaient, qui me montrent du doigt Pas quoi, je mens, même si ça vous plaît pas bien Vous qui faites comme si vous saviez rien Au moins là c'est donnant, donnant suis pas toute seule à faire semblant à vous mes amis rien que je mens À mes amants j'ai tout appris Et même si c'est une vraie folie C'est promis et c'est plus fort que moi Bijzonder dat ik het weet, ik ben niet maar voor le moins fragile. En si ça se pourrait, je voudrais pas finir Ah, Ah, je vais oui. pas y aller Moi je m'en plus depuis ce matin, depuis que j'ai fait du chemin Je me suis dit que c'était vraiment nul et surtout que ça rime à rien J'ai plus qu'à appeler tous mes potes, histoire faire remonter ma côte Et on rigolera comme avant, avant que je leur fasse perdre leur temps Kon het volgen? Wat kan ze lekker liegen, hè? Ze loog over Bed Pitt. Kina ofwel? Hij is niet zo groot geschapen als ze zeggen. En met Johnny Depp maakte zij het uit. En oh ja, ze is die andere bastarddochter van Mitterrand. <laughs> nou, erg leuk. Carmen Maria v uh, Vega. Aan de telefoon. Ik moet eerst zeggen, Ben. Jij belde. Uit Soetermeer, geloof ik. Maar hij is weggevallen. De lijn is weggevallen. En ik kan je wel vertellen dat jij het goed had. Nou, nah. maar we hebben ook nog eerst uh, haar. Die wil nog, ook nog even die andere dat naam zeggen. Andere naam? Die, die, gewoon <laughs> die is ook fout, dat zei ik toch? Hallo? Ja. Hoor je me, nou, nou ja, het, het, ik, ik, je brengt me helemaal in verwarring. Ja. Maar ten eerste dat interview. Van je, en dan ga ik niet uh, heel lekker. Ja. Maar als er een zilveren roos van Montreuze zijn voor interviews, verdient dat uh, interview op de Dappenstraten. Met die mensen. En dat is super. Die was praatwerk. leuk, hè? Mooi, mooi. Luister er maar eens over. Ja? Je hoeft. Al, je wordt maar eens trots op jezelf. Oké, okay, nou, dankjewel, je dus, nou, wel, ik, ik, moet, ik moet een. Een uh, satirisch-sarcastisch iemand moet ik hebben, hè? Nee, helemaal niet! Oh jee. Helemaal nou, ja, nee, niet! Ja, nou, ja, goed. Een beetje melancholiek dan. Nou, ik, uh, ik hou het dan maar op vrij, die jongen, want ik weet het niet. Je maakt het zo moeilijk. Nee, hij is heel makkelijk en hij is hartstikke fout, maar lief dat je nog even teruggebeld hebt. Hé, hey, ja, dag okay. haar. <laughs> Doei! Oké. Okay. Wat? Bon, dag! Ik heb uh, ook aan de lijn uh, Tom. Dat Tom. Gaat met Tom. Ja Tom. Nou jij je, je had ook een derde om, omschrijving nodig om het te weten of wist je het nee, al nee. eerder? Huh? Ik wist het na de tweede, maar toen kwam ik met de telefoon niet meer doorheen. Maar ja, goed, zo oh, gaat dat. Nou ja, nou, heel goed. Nou toen ja. Ik... Spanje, zei, en Chineen. En toen had ik zoiets Yes, Yes. Nou ja, zeg het maar. Tom Karmans. Ja, precies. Ja. Ja, ja, nou is zeg helemaal goed. Helaas wel. Helaas maar wel. Maar goed, ja. ja, dat ja. is het spelletje. En ja, het ja, leuk, leuk, leuk. Nou, oké, okay, dus je hebt in ieder geval een knijpkat gewonnen. Dank je wel. Dus blijf aan de lijn dan noteer oh, ja, Frans is nog even je adres en dergelijke. Oké, okay? je wel. Doeg. Dag. En we gaan weer eventjes lekker naar Amadou en Mariam luisteren. Ja? Doe maar. een boekje. Het kleinste gedicht, de favoriete ultrakorte gedichten van Nederland en Vlaanderen, met een inleiding van Guus Middag, uitgegeven door Podium. Hier, een gedichtje van uh, Cees Budding. Gedicht dat men niet uit het hoofd hoeft te leren. En het gedicht luidt dan? Desolatoren. Mooi toch? Of hier, van uh, C.B. Vaandrager. Genade heet het gedicht. Genade! Genade! Of, um, hier zo. Deze vind ik ook mooi. Wacht even voor je... Uh, Gerrit Komrij. Het is steeds eender wat ik zoek. Een mooie jongen, een mooi boek. Of ik een huid of een band. Er is alleen maar buitenkant. Mooi toch? Oh. Mm. Ik